De meeste huiseigenaren die hun hypotheek helemaal hebben afgelost... gaan er financieel niet op achteruit, dat zegt staatssecretaris Snell. Alleen mensen met een huis van meer dan een miljoen... gaan volgens hem in hun portemonnee voelen dat een belastingvoordeel wordt geschrapt. Een aantal partijen noemt het schrappen van het voordeel een aflosboete. Huizenbezitters zouden worden gestraft voor het aflossen van hun hypotheekschuld. De politie van Papua-Nieuw-Guinea heeft alle asielzoekers... in het kamp Manus Island opgedragen te vertrekken... De kamp is onlangs gesloten, maar van, 800, van de 800 bewoners is bijna de helft overgebleven. Van officiële kant wordt gezegd dat de asielzoekers zonder geweld worden verwijderd, maar volgens de migranten heeft de politie hun bezittingen vernield. De bewoners van het kamp moeten van de autoriteiten verhuizen naar een nabijgelegen plaats. Ze willen dat niet, omdat ze vrezen voor geweld van de lokale bewoners. In het centrum van Amsterdam is een dode gevallen bij een schietpartij. Twee mannen raakten zwaar gewond. Rond één uur hoorden omwonenden harde knallen op straat in de buurt van het Scheepvaartmuseum. Over de achtergrond van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen. Er is niemand opgepakt. Een groep bekende historici, hoogleraren en schrijvers wil niet dat de muur van Mussert in Lunteren wordt gesloopt. Ze hebben een brandbrief gestuurd aan Politiek Den Haag. Die is ondertekend door onder andere schrijver Geert Mak, kunstenaar Armando en historicus Maarten van Rossum. Bij de muur hield de NSB grote bijeenkomsten. De muur staat nu op het terrein van een camping en de eigenaar wil hem Slopen. Het weer wisselend bewolkt. Vanochtend kans op buien. Vanmiddag klaart het vanuit het noordwesten weer op. En het wordt zo'n 14 graden. Vanaf morgen een stuk frisser. Dit was het NOS D.F.M. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Want je merkt, ik heb tenminste in Bladicum gemerkt, dat men je ook heel veel ruimte gunt. Ja. Als burgemeester, als mens ook, uh, als je intenties maar goed zijn. Dus daarmee ben je ook heel snel. Ja, ik zit eigenlijk naar het Nederlandse uh, woord te zoeken, want ik wilde zeggen up and running. Nee, je bent heel snel in charge. Oh, ah, weer een in Engels woord. Uh, dat maakt niet uit. Je, je bent aan de slag en aan het werk. Ja. Ja. En dat inburgeren, dat is altijd wel. Ja, ik, ik vind dat ook met de gemeente. Dat was even zoeken in Blariken, want ze hebben daar veel minder activiteiten en evenementen dan in Zandvoort. Dat heeft John de dus, Swart ook wel gemerkt. Ja, dat is onbewijs. Want die heeft mijn agenda integraal overgenomen. Ja. <laughs> uh, maar dat is een hele andere dynamiek, een ander ritme, een andere dus intensiteit. Ik pak dat heel goed op, moet ik zeggen. Want ik nou, enige, goed om te horen. Het enige wat ik heb meegemaakt van uh, de andere burgemeester, laat ik het maar zo zeggen, is uh, haar uh, presentatie van het uh, vorige week uh, gehouden oh, Chanticoor Festival, oh, ja. Ja. waarbij ze natuurlijk de aftrap heeft gegeven ja. in die Unicum. En dat deed ze fantastisch. Dat deed ze kort en bondig. En zoals we dat eigenlijk gewend zijn. En dat was, dat was goed. Het was ook, Mooi. Dat voelde ook gelijk heel goed. Toen dacht ik, ja. oké, okay, die dame die, die weet ja. zich goed in te passen. En maar ze ja. kende Zandvoort toch al een beetje, hè? Ze kende Zandvoort een beetje omdat ze vorig jaar december ja. de formatie heeft gedaan. En, en daarom ben ik in die twee weken ook meer respect gaan krijgen voor college en raad in Blaricum, Want die kende mij totaal niet.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 ze vonden dat onze commissaris toch wel erg vrijmoedig ja. waarnemregeling interpreteerde. Mild uitgedrukt. Ja. Oh. Maar die heeft ook een gezonde eigen wijsheid. Ja. Ja. Die kiest zijn eigen pad, zolang dat mag.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 Maar, eh, er zitten wat dus crashen, her en der. Als er een deukje zit, dan heb je een schaduw. Hè? Ja. Hoe diep die ja. deuk is, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe, groot hoe groot de schaduw. Ja, dus, ja. Dat, is ja dat is nadeel van, van, van, van mannen. Die, die, die, die hebben weinig make-up, dus die kunnen niet zoveel plamuren. Ja, dat kan wel natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. maar. Maar goed. dit is een grapje, luisteraars thuis. Ja. Sommige mensen hebben geen make-up uh, nodig. Nee, maar dat is, is een nee, nee, oh. Goed, dit was dat blaricum. Was, uh, ja. We hadden nog meer onderwerpen. zeker. Loveland hebben we staan. Ja, wat was dat ook alweer? Dat was op na het Naastrand geloof ik hè. Ja, want ja, want dat was, was ja. Feesten, ja. Ja. Dat was een van de, nou, uh, wat, wat, wat meer omstreden onderwerpen die ik voor uh, collega Joan de Zwart had achtergelaten. Oh. <laughs> um, laten we. Nee, ik, ik, heb, ik heb lopen nadenken over hoe kijk ik ernaar. Want ik heb echt dus de discussie niet meegekregen. Uh, natuurlijk wel het eindresultaat. Ook in de in de raad met de moties en dergelijke.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 Nog als burgervader, ja. burgemeester. Ja. Er is van hoger hand ingegrepen, ja, als ik het de zo mag zeggen. Meer groten ah. hebben we hebben het. Ge... Want nou, ja, ja. het kon niet, het kon niet doorgaan. dat klopt. Dat is op zich. Um, uh, uh, dat kan door de ene als een voordeel worden gezien, de andere kant ook als een nadeel. Want wij hadden echt de stellige overtuiging dat de organisatie die dit had aangevraagd, dat het echt het goed organisatie was. Ik zie zelden organisaties die zo professioneel zaken aanpakken.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 Maar nee, maar er zijn al heel veel woorden. woorden. Die mensen kijken. Nee, maar op, dit waren ja. Nederlanders en het, die ja. weten het gewoon, ja. weet je. Ja. Dat is en en op, op, de, op de Zuidboulevard, uh, er zijn heel veel landen waar met een rood pad dat ja. dat een fietspad is. Ja. Ja. Dus uh, omdat die zo gedateerd is, is die kleurcodering in de loop van de jaren veranderd, snap je? Dus als je die mensen aanspreekt, dan ja, dat doe ik ook dan wel. Dan spreek ik gewoon nou, ik zeg, mag maar, ik vragen waarom u fietst. Gewoon neutraal. En niet zeggen, ja, u mag hier niet fietsen. Nee, Dan wordt iedereen gerijsd. Als je vraagt, mag ik vragen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 Hij wordt, ik zeg vooral u, want ik fiets nooit op stoepen en dergelijke. En iedereen ik die mij niet. betrapt, ik geef ik nu, uh, uh, die krijgt een kaart, die krijgt een, die krijgt een taart van mij als Ro die mij een betrapt. Een rode kaart? Nee, een, ka een taart. Oh, taart. Oh, een taart. Een oh. taart, mag rood zijn, maakt oh. me niet uit. Als die mij betrapt, het fietsen op een stoep ja, ja, of wat duidelijk, dat okay. doe ik gewoon niet. Dat maar dat deed ik vroeger ook niet, nee. maar dat is een keuze. Uh,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 En fundamenteel zou je in een samenleving op een plein zoals het louis davidsplein of op het Raadhuisplein, als het daar rustig is, is het op zich niks mis mee als je daar rustig fietst. Nee. Tenzij je als een onbesuisde langs gaat. Maar als het daar druk is, moet je dat gewoon niet doen. Nee. Maar we hebben in Nederland een regelcultuur dat als het niet mag, dan mag het niet, ongeacht of het rustig of dan, niet rustig is. <lacht> en dan zegt ons gelijkheidssysteem, overheid, gij zult in alle situaties gelijk handelen. Ja. Anders slepen ze de gemeente Zandvoet voor de rechtbank. We hebben het met elkaar ook wel wat moeilijker gemaakt. Ja. Dus ik snap echt de vraag erachter. Maar als ik hem echt zwart-wit ga neerzetten... Het dan het gaat dat wel iets schuren op de samenleving. Hmm. En als we dat met z'n allen willen, is dat goed. Maar ik vermoed dat als ik een referendum ga organiseren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 En wat is er op tegen om gewoon terug te wandelen? Ja, ja het kost ja. mij twee, twee minuten extra. extra. Ja, en dat is heel erg. Ik heb nog niet uitgerekend hoeveel minuten er in het gemiddelde leven van een tachtigjarige mens zitten. Ja, ja. Ja. Maar dat zijn er wel een paar miljoen. Ja, dat ja. is waar. Ik maak hem zijn, even Ja, maar, simpel, je, maar je, he? maakt hem, je maakt hem, je maakt hem, Maar, heel maar, heel maar is het niet het, zo dat ja, wij ja, hebben vroeger toch ook geleerd dat je niet op de stoep mocht, mocht fietsen? Ja. Ik, bedoel, ik wel. Hè? Vroeger. Ja. Nee, ja, ik bedoel, hm. zit het ook niet in de opvoeding?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 Dus het is ook een zetten. Ja. Maar dat ze veiliger misschien zijn op de stoep? Dat is een gevoel. Van dat is een iets. gevoel. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat betekent niet dat je dan moet fietsen op de stoep. Nee. Dan ga je nee. wandelen op de ja. stoep. Ja.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 en de belangstellenden kunnen ook met de jeeps een rondje op het strand maken. Worden mensen die slechte been zijn, worden door die jeeps Leuk. opgehaald. Ja, dat is echt dat is top is. hoe die vrijwilligers van Keep them rolling is dat. Ja. Dat ze zich inzetten ja. en gewoon onbaatzuchtig doen. Dat is gewoon ontzettend ja. mooi. Nou, en omdat we op het strand zitten, hopen we ook dat er wat uh, ouders met kinderen komen. Want die kun je daar makkelijk van maken. En dit ja. jaar voor het eerst is op verzoek van de veteranen, althans het comité, gaan we kijken of het. Uh, of de blauwe hap. Ah, Ik zeg, wat Indic bedoelen jullie met indicete. een blauwe hap? Maar dat is indicete, ja, precies. Ja? Dat is in de marine traditie <racht> vooral, marine vooral marine zo. Uiterlijk. Die wordt daar geserveerd. Ja. Uh, geser <racht> geser Nastiek oren, hè? Dus uh, ja. Ja. mensen krijgen een. Oh, ja, dat is de blauwe hap, een basale maaltijd. Ja, ja, ja.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 zijn we moeten We u gaan afbreken. Heb uh, ik nu meer of minder tijd dan Gerard Schotten ja. gehad? Toch? Nee, maar, maar het is, het is die mevrouw van het dierenhuis nee, nee, nee, wil heel graag. Nee, we oh. hebben en al onderwerp, is, uh, we uh, hebben de onderwerpen ja, gehad. Al maar al 50 al, jaar of? dierenasiel is natuurlijk ja. ook waanzinnig. Ja, en zeker dat wij als gemeente Zandvoort ja. ja. dat, uh, dat, dat, dat, kan, dat mogen ja. faciliteren. Zeker, absoluut. Met een prachtig dierenasiel daar. Kom erbij zitten, Alet. Ja, mooi, van mooi. Goeiemorgen. Ja. Hoi, Irene. Hoi, hoi. hoi. Ja? Alvast een... Uh...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 Ik van het uh, Bierenasiel die die in Zandvoort. Dieren, ja, ja. ja. klopt. Ja. He? Ja. Ja. Ja. Zo heet het tegenwoordig, Eigenlijk, heel officieel. officieel. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus uh, luister thuis, nog een goed weekend verder. Dank, Dank wel. De u wel, u ook, dat u weer gekomen bent. Kom allemaal morgen ook naar het Bierenasiel, want het is echt een moeite. En we hebben zelfs inderdaad ook van iedereen die ook dit jaar 50 jaar geworden is, omdat wij ook 50 jaar bestaan, kunnen gratis koffie met gebak krijgen. maar ze moeten zich wel legitimeren. Is... Ja, ze moeten het laten zien. Ik wil best zeggen is. dat ik 50 ja. ben, maar dat uh, maar gelooft moet toch niemand meer. Maar je het wel bewijzen. Dank u wel.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 Ja, yep. yeah. ja. Yeah. Ja. Hey, en allerlei activiteiten. Allerlei activiteiten. We hebben um, sowieso een kijkje achter de schermen. Dat oh, kan ja, sowieso. Dat is, dat is altijd heel leuk. We hebben een... Uh, dus dan kunnen we kijken hoe, hoe, de, hoe de hoe de de verblijven eruit zien. De, handen, de, handen, de ja. honden en de katten. Ja. En dan hopen jullie ja. natuurlijk dat mensen verliefd worden op ja. zo'n beest die daar zit. Want dat kan. En die hè, dan. dan gewoon denkt van ja, dat kan niet. Die moet met mee. mij mee naar huis. Ja, dat kan zeer zeker. Maar uh, daar zitten maar, wel voorwaarden aan. Want dat kan niet zomaar.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 je heeft enorme aandacht nodig en uh, houdt ervan om veel te worden. dat is toch ook fijn? Ja, dat, dat willen is ook heel ook, fijn. Dat is ontzettend He? leuk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Zeg, en 50 jaar. Um, ja, ja, we een hebben een maand geleden of twee maanden geleden is dat een beetje gevierd met officiële opening uh, ook van het keurmerk wat we dit jaar ja. gekregen dat hebben u voor verteld. Ja. Bijzonder, hè? Ja, heel, heel mooi. bijzonder. Nou ja, bijzonder oh, ja. Uh, eigenlijk niet. Het is natuurlijk wel dat je dat, uh, ja. dat hebt. Ja, je moet ook.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 Ja, en dan heb je meer ja. ruimte nodig ja. Ja. Om, om dat te verzorgen, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. Nee, dat is logisch. Ja. Nou, ja. Ja. Ja. nou, dat is toch. Uh, dat wordt een hè? leuke dag. leuke dag. Dat is, ja. Ja, ik ben morgen ja. niet, helaas. Nee. Want ik, nee. bij mij, uh, ik, ik ben bij slag uh, op de Krocht. Nou, dat is jammer. Ja, dat ja. ja, is ook jammer. Ja. Maar er komen er meer, toch? Maar maar zeker, kan elke dag zeker. kun je toch langs komen. Ja. Er is een speelgoedbeurs, een ja. kleine speelgoedbeurs. we hebben smink. Oh, leuk. Grote loterij. En als mensen een kopje koffie of een poffertje of een kopje soep van Fleur, hè? Soep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 die komt ook, die uh, ja. ook komt ja. en die altijd ja. leuke dingen heeft. Dus ja, ja het we hebben het één het. iemand die van alles zelf maakt. Futsjes worden er verkocht, okay. uh, cakejes, kiesjes. Oh. Uh, nou, wat nou, een, het toch, ja, het oh, het wordt een feest het is een feest. wordt een feest, Het wordt een groot feest. Ja. en het is zo. Alle kinderen die komen, ja. die uh, krijgen een beer van ons. En